Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is begonnen met het weghalen van mensen uit Sudan. In dat Afrikaanse land wordt al meer dan een week gevochten tussen het leger en een militaire strijdgroep. Verschillende landen zijn begonnen met het evacueren van hun mensen daar. En nu worden er ook Nederlanders weggehaald zegt minister Ollongren bij WNL op zondag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen dagen... eraan gewerkt om dat helemaal in kaart te brengen. Het gaat over een beperkt aantal mensen van de Nederlandse ambassade. Uh, een zestal. En uh, daarnaast zijn er gewoon Nederlanders in Soudan. Mensen met een Nederlandse paspoort. En dat zijn er zo... Ja, dat varieert wat. Maar laten we zeggen tussen de 100 en 150 waar contact mee is. Hoe ze er precies worden weggehaald is nog niet duidelijk. Een Nederlands evacuatieteam is in ieder geval in Jordanië. De operatie is een samenwerking tussen meerdere landen. Van weggeefkasten tot geldcoaches. In verschillende ziekenhuizen is er extra aandacht... voor de financiële situatie van hun personeel. Doen ze omdat boodschappen steeds duurder worden... en de energierekening de laatste maanden ook flink is. In een ziekenhuis in Breda kan personeel bijvoorbeeld terecht... op een speciaal spreekuur. En een ziekenhuis in Rotterdam heeft een kast... waar je gratis spullen uit kan pakken. In Disneyland in Californië heeft gisteravond een vuurspuwende draak zichzelf in vuur en vlam gezet. Tijdens een show knalde het beeld van 13 meter hoog in de fik en dus werd die voorstelling stilgelegd. Is te zien op filmpjes op social media. This due to Thank you. Er is niemand gewond geraakt. Een deel van het park werd door de brand afgesloten. Steeds meer mensen pakken een filmpje mee in een filmhuis. Op verschillende locaties merken ze dat het de afgelopen drie maanden een stuk drukker was. Vooral een hoop mensen kwamen met hun filmhuisabonnement langs. Zag deze man van een filmhuis in Amsterdam. film lidmaatschap, dat uh, is voor onze bezoekers gewoon heel belangrijk. Dus bijna de helft, of meer dan de helft zelfs, wat, uh, wat hier komt. En daarnaast zie je ook dat, in tegenstelling tot vorig jaar, dat er nu gewoon heel veel uh, ja, films waar we toch wel lang op zitten te wachten. Grote studiofilms. Die gaan er nu aankomen. En dan merkt u ook dat er steeds vaker jongeren langskomen. Heb ik nog het weer. Nu schijnt de zon nog. Maar vanmiddag verschijnen de wolken. En wat buitjes vanuit het zuiden. Het is een graad of 16. Morgen een killer briesje. Regen. En 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Dat is weer de start, een mooie start, mag ik zeggen, van het tweede uur ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Ik draaide uh, een cd waarop wij horen het trio Pim Jacobs met op de klarinet Bernard Berkhout... Frits Landesbergen, vibrafoon, Wim Overgaal en uh, op de gitaar. En Peter Ipma op het slagwerk. Ja, en de gebroeders Jacobs respectievelijk bas en piano. En waarom draai ik dat? Om aandacht te geven aan uh, een concert... dat de Stichting Jazz in Zandvoort uh, over drie weken gaat geven... in Theater de Krocht, zoals gebruikelijk. Dat is het laatste concert van dit seizoen. 14 mei, dan komt daar de saxofonist, schuine scheep, Klarinet is in dat geval David Lukac, een, een jongen uit Breda die uh, zich fantastisch heeft ontwikkeld... tot uh, nu al een grote jongen op het gebied van uh, jazzmuziek. Hij speelt uh, en in de Dutch Rinklers Band en in de Ramblers... die ook weer uh, helemaal tot leven zijn gekomen. En verder in allerlei combinaties, zoals... Die middag, zondagmiddag, 14 mei, in Theater De Krocht. David Lukacs. En dat programma heet Een Tribute to Benny Goodman, de beroemde klarinetist. En dat gaat ongetwijfeld spetteren, want die middag hebben we Jean-Louis van Dam aan de piano. Frits Landersberg viberfoon Edwin Corzilius op de bas en Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. Dat wordt nu al bijvoorbeeld een spetterende middag. Er zijn nog kaarten voor die middag. Maar uh, u moet niet wachten tot het allerlaatste. Want dan is de kans, zoals altijd blijkt, groot... dat het gebouw vol is. Dus ga op internet kijken, bestel kaarten... en geniet die middag 14 mei. David Lukac tribute to Benny Goodman. En... Ik ga nu iets laten horen van David Lukacs van zijn clarinetspel in een uh, ingetogen stuk Moonlight on the Ganges. <middels> Lukacs. Um, 14 mei in de krocht. Kaarten zijn nog bij mondjesmaat beschikbaar. Dus doe je best. En bestel. Over Jess uh, in de krocht gesproken. Luister, vaste luisteraars weten inmiddels... dat het tweede uur uh, van ZFM, als ik het draai, altijd geheel gewijd is aan... Nederlandse jazzmuziek. Ik heb op de draaitafel liggen... een groep muzikanten... waarvan een deel natuurlijk... in de loop van de geschiedenis ook alweer... in de krocht is geweest. Maar dit terzijde. Olaf Tarnskin-gitaar... Ruud Breuls-trompet... Toon Roos... een van de meest toonaangevende... Europese sopraan-saxofonisten. Jan Menu, Frits Landersbergen... Rob van Bavel piano. Frans van der Hoevenbas en Marcel Serise, Slagwerk. En wij gaan luisteren naar het stuk Beautiful Love. <middels> Dan ga ik nu terug in de geschiedenis en uh, ik ga het hebben over de, de huidige generatie muzikanten. Waar hebben zij hun inspiratie en hun kennis vandaan? Tien dagen voor in Hilversum Philips de eerste Jazz Behind the Dykes opname werden gemaakt, reisde programmaleder Jan Ploeger namens de in Heemstede gevestigde NV Bovema naar het Minerva Paviljoen in Amsterdam. Op 7 januari 1955 werd daar Nederlandse jazzgeschiedenis geschreven... en vonden de eerste naoorlogse studioopname plaats... van een jonge generatie van moderne jazzmuzici met als motto Jazz from Holland. En daar werd opgenomen Rob Pronk piano, Dick Bezemer, Bas... en Wessel Ilke Slagwerk. Daar begon eigenlijk de, de hele opnameserie uh, van, van wat we hebben gekregen... en tot nu toe wordt uitgegeven. Behalve deze studiogroepen haalde Bovema's programmaleiding in de jaren die volgden ook combo's naar de studio... die min of meer een vaste bezetting hadden. De Diamonds bijvoorbeeld, waarvan jarenlang de ventieltrombonist... Trompetist, bugelspeler Klaes Kees Smal en tenorsaxofonist saxofonist Harry Verbeke. Briljante blazersvormen met toen-pianist Wim van Beelen, bassist Heng de Jong en drummer Tony Funke Kupper. Die waren bij de eerste plaatopname. En later is dat ge uh, gewijzigd in de Diamond Five met uh, pianist Kees Slinger, Jacques Scholz op de bas en John Engels. Die overigens nog steeds speelt. En speciaal voor de radio-uitzendingen werden combos geformeerd in de jaren 50. En die hadden heel veel furoren. Jazz van Holland. Het kwartet van Ger van Leeuwen bijvoorbeeld. Daar ga ik nu een stukje van laten horen. En wij horen uh, daar zingen. Ja, wij horen er zingen. Anytime is het stuk. Riedelen van Kleef. orkest Ger van Leeuwen met de Riedel van Kleef Anytime. Als ik nou uh, een klein stapje verder doe, dan hebben we uh, de Diamonds dat zijn dus, zoals ik al zei de voorlopers van de Diamond 5 en die hebben in 55 op de plaat gezet het stuk Bobby Tail We'll be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 De Diamonds, dat waren de voorlopers van de Diamond 5. En de sound veranderde werkelijk toen uh, de bezetting gewijzigd werd. En we kregen Kees Slinger aan de piano. Harry Verbeke, die uh, ging uh, ten Noorzaak spelen. Nog steeds natuurlijk Kees Smal. En toen kwamen de heren John... Engels en Jacques Scholz erbij. Die later natuurlijk samen met Louis van Dijk het Louis van Dijk trio gingen vormen. En toen kregen we een heel, anders, een heel anders verhaal. En die hebben opgetreden van 58 tot 60. Toen ging de club waarin zij altijd speelden, waar ze de eigenaar van waren, failliet. En toen was het afgelopen. In de jaren 60 was dat klaar. En uiteindelijk zijn ze nog een keer samengekomen een aantal jaren. In 73. Maar dit terzijde: we gaan luisteren naar een een stuk relaxing. Ja, with rhythm. dat ik aankondigde, was dit natuurlijk uh, Greetje Karveld met nog steeds die Diamond Five en een prachtig bas-solo-werk van uh, Jacques Scholz. De Rhythm All-Stars 1958. Daar hadden we Ado Broodboom, trompetist Rudy Bos, saxofonist Piet Noordijk, tenor Toon van Vliet, Herman scholdewald sax. Fibrofonist, Con van Nassau, pianist Rob Matna, bassist Henk, van, Henk Bos van Drakenstein en drummer Joop Corzelius. En die zijn allemaal terechtgekomen of in het Metropolis, of in de Dunsweekolens. Laten we zeggen dat ze allemaal goed terecht zijn gekomen. Uh, ik ga van deze groep ga ik, uh, laten horen de Rhythm All Stars. Relaxing with Rhythm en dat nummer wordt aangekondigd door niemand minder dan de onvergetelijke Piet Velleman. All winners parade. Voor de vierde keer in successie schreef Ritme referendum uit. Voor de tweede maal kwamen er overwinnaars voor onze opnamemicrofoons. microfoons. Een all-star session geselecteerd door de lezeressen en lezers van Nederlands enige echte jazzperiodiek Ritme. Er zijn nieuwe namen dit jaar. Als saxofonist Piet Noordijk en trombonist Rudy Bos. En er zijn vijf voortreffelijke solisten die hun vroegere zegen prolongeren. Herman Schoonderwald, Toon van Vliet, Koen van Nassau, Ado Broodboom en pianist Rob Matna... die tevens alle scores schreef. Ze worden gecompleteerd door Hank Wood en Joop Corselius met een beat die inspireert, stimuleert en ontspant. Relaxen with Ritme. Stars 1958, dat je op een Hawaii-gitaar ook fantastisch kunt swingen, dat laat ik nu horen. Een opname uit 1947 van de Maui-eilanders onder leiding van Han de Willigen en het stuk heet Betoverende Hula. Wilma en Albert. En jarenlang was daar de entertainment pianist Eve Mulder. Eve Mulder, de vader van Johan Mulder, die weer zijn eigen duo had met, samen met zijn echtgenote Vivian. En die Eve Mulder die speelde in 1949 in uh, het combo Vincentino onder leiding van Frans Popti met onder meer ook Eddie Christiani erin en um, daar zijn nog stukken op de plaat gezet, zoals dit prachtige swingnummer. So it is, so it is. Oh. Werd er uiteindelijk geen uh, swingmuziek meer worden gemaakt, uh, geen negro wie de klanken mochten meer klinken, uh, niks mocht meer, de titels mochten niet verwijzen naar swing of Amerikaans of buitenlands, maar in wezen vriend en vijand die hielden allemaal wel van de muziek van die tijd, dus daar werd veel, uh, langs veel omwegen werd er toch heel veel muziek gemaakt. Ik heb nu een stuk op de draaitafel van het orkest Piet van Dijk. Die was tenorsaxofonist. En hij leidde vele jaren succesvolle, kleine, maar voortreffelijke dansorkesten. En ik ga laten horen het stuk Illusie uit 1942. En dan kun je horen dat die Piet een uh, groot bewonderaar was van Coleman Hawkins. Een van de Amerikaanse jazzreuzen van toen. Thank uh you. -huh. En in die tijd had je allemaal toporkesten. De Ramblers, uh, het Miller Sextet, Jan Mol, Frank Frans Wouters en zijn orkest. Klaas uh, van Beek, ook zo'n grote jongen. En we hadden ook Ernst van het Hof. Die pianist, die heeft Big Bands geschiedenis geschreven. Een van de beste bezettingen waarmee hij het heeft gewerkt was in... 42, toen heeft hij opname gemaakt waarvan uh, wij nog heel heleboel op de plaat hebben staan gelukkig. En ik ga laten horen een stuk met zijn bezetting. Drie trompetten, twee trombones, vier saxen, één viool en vier ritme. Nous voici. En het laatste stuk alweer, de luisteraar, de ZFMJS opslag vandaag, samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Dat uh, beëindigt over enkele minuten. En als laatste ga ik uh, nog één een stuk draaien van de... De nieuwste big band van 1946. De Masters onder leiding van Effort. Bedankt voor het luisteren. Heb een leuke dag en volgende week zit mijn collega hier weer twee prachtige muziek. Tot dan. En, uh, ja, we blijven luisteren. En we gaan, naar de, we gaan natuurlijk ook naar de, naar de kroch. En we gaan naar andere uh, plekken. En uh, we blijven op alle manieren aan de slag. It's a pity to say good night, because I never saw stars so bright. But if you gotta go home, gotta go home, give me a good night, kid. It's a pity to say farewell. And the moon won't tell But if you got to go home, got to go home Give me a good night, kid. How's about tomorrow night just you and me I'll be waiting for you, darling Underneath the apple tree It's a pity to say good But if you got to go home, got to go home, it'd be a good night,